Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Verdachten van ernstige misdrijven worden verplicht om op de rechtszitting te verschijnen en bij de uitspraak te zijn. Minister Dekker denkt dat daardoor het slachtoffer van een misdrijf zich meer serieus genomen voelt. Het voorstel was al aangekondigd in het regeerakkoord. De verplichting om op de zitting te komen gaat gelden voor verdachten van ernstige zeden en geweldsdelicten die in voorlopige hechtenis zitten. Dekker wil ook dat de stieffamilie van een overleden slachtoffer gebruik moet kunnen maken van het spreekrecht. De omzet van HEMA is in het eerste kwartaal met ruim 1% gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Dat komt volgens het winkelconcern door slecht winterweer en stakingen in Frankrijk. Het verlies is 6 miljoen euro. Dat is een halvering vergeleken met vorig jaar. HEMA staat al bijna een jaar te koop. Een koper is nog altijd niet gevonden. Femke Halsema vindt het een groot voorrecht dat ze als burgemeester van Amsterdam haar stadgenoten de komende jaren mag dienen. Op haar website schrijft ze dat ze blij, trots en nederig is... en dat ze zich met alles wat ze kan bieden zal inspannen om burgemeester van alle Amsterdammers te zijn. De koning moet haar nog benoemen op voordracht van de minister van binnenlandse Zaken. Willem Holleder blijft in voorarrest in de moordzaak Cor van Hout. Volgens zijn advocaten ontbreekt het bewijs tegen Holleder, maar het OM spreekt dat tegen. Ook als de rechtbank toch had besloten dat hij vrij zou komen in deze zaak... dan zou hij niet op vrije voeten zijn geweest... want Holleder staat ook nog terecht voor andere moorden. site Ticketmaster is enkele dagen geleden getroffen door een datalek. Er kunnen privégegevens gelekt zijn. Volgens Ticketmaster zijn alleen Britse klanten getroffen. Toch hebben ook Nederlandse klanten een mail gekregen... met het advies hun wachtwoord te wijzigen.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 Mag ik even van uw tijd roven? Gaat u rustig door, hoor, met kleuren, meneer Sonneveld. Gaat u rustig uw. door. Kijk eens, meneer, ik zit aanstaande juni, zit ik 25 jaar in dit vak, meneer, en je weet het nooit. Neem nou de toneelavonden. Op de toneelavonden dan heb ik hier 400 men in huis, meneer Sonneveld. Nou, dan mag je toch rekenen op 200 koppen koffie, nietwaar? Dat is strijk en to sure. Hetzelfde 400 men, 200 koppen koffie, of zoals dat in het bedrijf heet, 1 op 2. Maar, maar, maar, maar, maar, maar.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 De slager, laat ik ze brengen. Begrijpt u, honderd kroketten leggen, dan... Met de notabellen zijn er weer, denk ik dan. u? Maar wat gebeurt mij... Mag u nog even uw tijd erover? Wat gebeurt mij, meneer Sonneveld, acht weken geleden met diezelfde notabellen in de zaal? Er is geen toneelvoorstelling, geen concept, zoals gewoonlijk, maar een lezing. De 200 notabelen zijn er weer. Ik heb de 100 kroketten weer laten brengen door de slager, meneer Sonneveld. Op het toneel neemt plaats een dokter. En die man, meneer, die gaat me daar een lezing houden over de meest afgrijzelijke ziektes.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 Een liedje op de manier van Louis Davids en het heet de voetbalpool. Sun in the ice, ja. Dat kan. Ja, allemaal mogelijk Sun in my eyes. En dat was Sally Oldfield. Die had weer iets te maken met Mike Oldfield. Dat was zijn zuster, volgens mij. Of misschien ook wel zijn vrouw. Nou ja, in ieder geval. Ik vond het zo'n mooi liedje. En voor, de, voor het nieuws hoorde u een fragmentje ervan. Maar ik denk, ik laat het u gewoon eens helemaal horen. Want het is, uh, is zo'n mooi liedje, uh, vind ik. En dat meisje kan zo verschrikkelijk mooi zingen. Sally Oldfield dus. En uh, het nummer Sun in My Eyes. En, en Mike uh, zit in de matchbox. Oh, is dat zo? Ja. Yep. Is het nou de broer of is het zijn vrouw? Geen idee. Ik zoek het wel even op. Ja, zoek jij dat eens even ik op. zoek het even, zoek het even op. Ring, ring je wel met het belletje als je het hebt? <laughs> Want anders als loop je tijd door <laughs> <Ja>. nou. <laughs> Dan moet ik de klok even stilzetten. <laughs> Ja, natuurlijk Het is per seconde wijzer hier, hè? Ja, dat is waar. Ja, je wordt hier per seconde wijzer. Nee, goed. Eh, dan ga ik ondertussen eventjes gezellig een, een, een artiest in het licht doen, die ik nog heb. Ja, ze, ze is de oudere zus van mij. Ah, de oudere zus, zie je wel. Ik, dan had ik het toch goed. Maar ik heb nog een artiest in het licht. Artiest in het licht. Bobby Bear. Ken je die? Uh, de naam ken ik wel. Oké. Okay. Nou, dit liedje ken je ook, want er heeft ook Tom Jones nog eens een hit mee gehad. Detroit City. Oh ja. I want to go home I want to go home Oh, I want go home Last night I went to sleep In Detroit City And I dreamed Cotton fields and home. I dreamed about my mother, dear old papa, sister and brother. I dreamed about that girl who's been waiting for so long. I wanna go home. I wanna go home. Folks think I'm big in Detroit City From the letters that I write They think I'm fine But by day I make the cars By night I make the bars If only they could read between the lines You know, I rode a freight train north to Detroit City. And after all these years I find that I've just been wasting my time. So I just think I'll take my foolish pride and put it on a southbound freight and ride. Go on back to the loved ones, the ones that I left waiting so far behind. I wanna go home. I wanna go home. Oh, I wanna go home. Ja, en nu sta ik dus helemaal op het verkeerde been, dames en heren. Want ik, ik zit dan altijd die, die geboorte- en de overleden artiesten na te kijken natuurlijk voor artiesten in het licht. En nou wil ik weer de gegevens opzoeken van die brave borst. En dan blijkt hij op een heel andere datum geboren te zijn. En er staat helemaal geen overlijdensdatum bij. Maar, nou moet ik even kijken. Want ik heb hier ook nog een andere Bobby Bear. Eh, die zou het ook kunnen zijn natuurlijk. Ja, die is geboren op... Acht... Ja, kijk, dit is hem. Ja, nou weet ik het weer. Dit is Bobby Bear Jr. Ah. Ja, de, die was het. Die is geboren op 28 juni 1966. Amerikaanse zanger in verschillende rockstijlen en old country songwriter en producer. Nou vraag ik me nu alleen af of het liedje wat ik net draaide... of dat nou senior of junior was. Volgens mij was dat senior. Ja, nou ja. <laughs> even It's all uh, in the family. Even kijken. Als zevenjarig kind had hij een enorm, enorme hit... met zijn vader Bobby Bear senior. En als solo artist werkte hij afwisselend onder de namen Bear junior en Bobby Bear... Uh, nou, ik, uh, ik weet het allemaal niet. Dus uh, als ik uh, zit uh, te liegen hier, dan heb ik gelogen in uh, commissie. commissie. Ja. Yep. Ja. Maar in ieder geval, de Bobby Bear Jr., ik ga dat toch nog even uitzoeken. We zoeken dat nog even op. Want ik, ik wil toch wel goede informatie, anders ja, krijg duur. ik straf. Nou, Detroit City is van een senior. Senior. Ja. Oh, dat had jij alweer gevonden. Ja, dat heb ik niet gevonden. Oh, en heb je, je dan ook een liedje van junior? Zoek jij even een liedje van junior op. <laughs> <laughs> dat senior die ja, zong dat liedje uh, vorig jaar. Twee, twee jaar voordat die junior werd geboren trouwens. Oké. Okay. Dat was 64. Ja, ja. Nou, dat is allemaal weer spannend. Yeah. En, en, en weet je wat nou het punt is? Al dat gedoe ben ik gewoon vergeten om een plaat klaar te zetten. <laughs> ben jij nog wat? Rustig aan. Heb jij, ik nou nog wat, heb. heb jij nog wat leuks? Ja, natuurlijk heb ik wel nou, wat Nou, zit jij even wat leuks uh, Kan Ik weer ik, wat ik, ja. doe wat, ik doe wat instrumentaals. Ja, gezellig. Komt ie. Yep. Ah, junior Walker in de All Stars. Woo! Shotgun. Yeah. Fucker Randy All-Stars. Dat was niet instrumentaal hoor, Bart. Pijna. We zijn pijn ja. 50%. 50% instrumentaal. <laughs> Shotgun heette het uit het uh, fantastische Motown-repertoire. Uh, even naar de klok. Oh ja, we hebben nog even de tijd. En uh, een plaat die we beslist niet mogen vergeten is deze nieuwe. Want de man staat weer volop in de belangstelling. Hoe hij het voor elkaar krijgt op zijn 76. Dat, krijgt, dat snap ik ook niet. Maar hij doet het nog steeds. Hij brengt 7 september een nieuw album uit. En dat ah, gaat heet ah. Egypt Station. En het is al te koop. Of tenminste, je kunt het al bestellen. Ik zag dat de prijs, behoor, als je hem op vinyl wil, behoorlijk aan de prijs is. Mijn ja. Bij 54 euro of zo. Ja. Ja, maar goed, dat heb ik er gaarne voor over. <laughs> Want ik wil geen cd's meer. Dus die tijd is geweest. CD's gaan, ik koop nooit meer CD's. Nee, dat doe ik niet meer. Gewoon lekker LP'tje, maken. maar hij komt pas 7 september uit, dus ik kan nog even van maken kan, kan nog even sparen. kan nog sparen. En, uh, Egypt Station, heet die. en hij was vorige week natuurlijk gigantisch in het nieuws door een filmpje wat gigantisch veel bekeken is. De Carpool Karaoke, waarin hij, uh, <tosses> waarin hij met, uh, Danny Corden, Of James. Uh, James. Huh? Uh, James Corden, ja, James Corden, uh, door Liverpool reed en op die, al die oude plaatsen terecht kwam, zoals Penny Lane en zo, en, uh, was leuk, hè? Ja, was leuk. Jij hebt het ook gezien. Nu. 23 minuten lang. 23 minuten Deel. lang. Ja, was echt... Ik vond vooral een stukje in die kroeg het mooiste. Ja. Dat, dat vond ik ja. echt ja. helemaal... Wat een vondst. Even een nummer inteken op de jukebox ja. en dan werd het gewoon live gespeeld. Ja, ging het gordijn open en ja. dan stond hij ja. met zijn hele band. Ja, ja en, en het was heel klein. Weet je wel, Zoals, uh, gewoon een elektrisch pianootje. En, ja, ja. en helemaal niet die opsmachtige die altijd bij zijn concert had. Gewoon een paar keyboardjes en gewoon een klein setje. Maar het klonk even goed ja, gek. Het klonk goed. Ja, dat klonk fantastisch. Alleen ja. zijn stem... Ja, sorry, het is toch niet helemaal meer wat we... Nee. Maar goed, daar maar moeten Maar dat, dat hebben wij ook. Nee hoor, mijn stem, stem is nog <laughs> net even mooi als altijd. Ik heb nog steeds een mooie stem. Hij is fijn. <laughs> <laughs> nog steeds een prachtige stem. Nee, maar, ja, dat vind ik wel. Uh, maar goed... Uh, <laughs> Hij kan het nog. En dat het een beetje kraakt en piept. Nou, nou ja, dat, ja, dat doet dan maar. Hij doet het gewoon. Hij doet het gewoon. En ik zie niet of ik het nog door als ik 76 ben. Nou precies. En doe jij het nog als je 76 bent? Ik, ik hoop dat ik het gewoon wel doe, maar wat ik doe, dat weet ik niet. Nee. Ja. Ben jij al 76, nee toch? Dankjewel, Ruud. Huh? Fijn. Nou. Fijn, fijne jongen hoor. <laughs> Ja, ik heb geen idee hoe, je, hoe oud jij bent. Dankjewel. Maar je, je denkt al wel dat ik bijna 76 ben. Nou, jij, Luig, nee. jij doet het goed. Ja, ik weet het. Jij maakt vrienden. Ik, ik maak vrienden. <laughs> ik weet het. <laughs> nou, come on to me, dan maar. Oké. Okay. I saw you flash smile. That seemed to me to say. You it so much more than casual. Lijkt wel, want hij is bijvoorbeeld bij de NPO Radio 2 is topzong deze week. Een soort alarmschijf, zeg maar. Dus, nou, dat doen wij dan ook maar. Gewoon topzong. Ja, en terecht, een Fantastisch nummer. Come on, Toen Ik moest er even aan het begin, maar nu vind ik het toch weer allemaal... Jij ook toch? Jawel. Ja, het is hem. De andere kant van het singletje is ook heel mooi, trouwens. Dat is een mooie ballad. Die komt misschien straks nog wel even aan bod. Als ik tijd heb. even kijken hoe... Tijd drinkt. hè? Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Bart van der Meer. En hier is het regio van donderdag 28 juni 2018. Een deelnemster van het Nederlands kampioenschap scootmobielrijden... op het circuit in Zandvoort... is woensdagmiddag gewond geraakt nadat ze ten val is gekomen. Ze viel van haar scootmobiel op het parcours. Ze werd nagekeken door ambulancebroeders... En door het ongeval heeft de organisatie besloten het parcours deels aan te passen. In totaal doen twaalf teams mee aan het Nederlands kampioenschap scootmobiel rijden. Deelnemers zijn allemaal 75-plussers. Dus ik mag voorlopig nog niet meedoen. <laughs> ja, wrijf het maar in. Wrijf het maar in. <laughs> Rub it in. Uh, ik, ik ook niet trouwens. Nee, ik moet ook nog uh, vijf jaar wachten. Ja, ja, zeker. Nou, ik niet. Ik word een paar korter. Dus jij bent nog veel jonger dan ik. Oké. Okay.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 Bij het wegrijden moest de ambulance nog wel een zetje krijgen. omdat deze bij het keren vast was komen te zitten in het zand. Gezien de ernst van het letsel. komt de VAO, de Verkeersongevallenanalyse. onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval. Dit was het nieuws. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is op deze donderdag prachtig weer met volop zonneschijn. Het blijft overal droog en er waait een meest matige noordoostenwind. De temperatuur stijgt naar een zomerse 26 graden. Vanavond is het nog lang aangenaam met om 8 uur een temperatuur van een graad of 22. Uiteindelijk daalt het kwikkomende nacht naar 14 graden. Daarbij blijft het helder en droog.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 Shine, lay you down in the warm white sand, and who knows? Maybe this time things will turn out just the way you planned. Jesse, paint your pictures about how.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 ja heeft in Nederland één groot heet gehad en dat was dit nummer en als gisteren iemand mij gevraagd had wie is Joshua Caddison dan had ik het antwoord volkomen schuldig moeten blijven nee wat, ik wist het wel ik heb zelfs de cd dat noemen vanaf komt Jesse en het is zo'n typisch piano liedje, hè? ja ja ja ja, toen hij het in de pianobar zat, dan, dan moest je dit gewoon kennen. Want dat werd altijd heel vaak aangevraagd. Ja, het, het nummer ken ik wel, maar ja. ik kende de naam helemaal niet. Joshua Caddison. Ja. En hij heeft, uh, ja, volgens mij is het zijn enige hit Hij heeft ook nog eens een liedje gehad. Ik Picture Postcards from L.A. of zo. Nou, hij heeft in ieder geval een LP gehad. Die heet uh, Point Desert Serenade. En daar ja. komt dit vandaan. Ja, die, en die dat is... de LP. Ja, en die, die, die, die heb ik toevallig opnog okay. op de D. En uh, wat ook nog leuk is. Uh, hij was getrouwd met Sarah Jessica Park. Ja. En uh, dat was dan weer de dame die onder andere in de serie Sex in the City speelde. En uh, toen, hij, uh, toen die relatie met Sarah Jessica uitging, uh, uh, verbroken werd, dus uitging zou ik maar zeggen. Yes. Toen schijnt hij voor haar dit liedje geschreven ja, te hebben. Klopt. Tenminste, dat is het verhaal toch? Dat, is, hè? dat ja. is weer privé story uh, weekend. <laughs> uh, nou ja, nou ik hoef geen privé stories in het weekend. Nee, dat <laughs> nou, Of dat dat kan is. maar niet. Maar het is een mooi liedje. Het is wel een mooi liedje. En daar gaat het om. En daar gaat het om slotverrekening. Oh, niet waar? Jawel. Ja, want daar doen we het voor. Voor mooie liedjes. Yes, uh, ja. Oh. Helemaal. Moet je wel de knop ah, openzetten. Op. Ja, moet je wel de knop openzetten. Want anders gebeurt er niets. Dit is John Mayer. I'm the boy in your other phone. Lighting up inside your drive home. All alone. Pushing 40 in the friendzone. We talking and you walk away. Ik uh, hoor dat jij morgen een kraantje lek gaat. <lacht> uh, die kans zit er gereed in. Gereed, ja. uh, redelijk in. Maar uh, ik heb een trieste mededeling voor je. Want? Je kunt daar geen water drinken. Niet? Nee. Het lekt niet meer? Nee, het kraantje is lek. <lacht> <lacht> Ze zetten er een emmer onder. En er is beetje, <lacht> een beetje Stevie Nicks idee. Ja, ja <lacht> zoiets. Ja, ik vind Stevie Nicks. Maar, <lacht> maar oké, okay. die blijven er ook in houden. Oké. I served on the Danville train The night they drove Old Dixie down Till Stoltman's cavalry came And tore up the tracks again In the winter of 65 We were hungry, just barely alive By May the 10th, Richmond had fell, it's so a time een beetje bekend geworden als de begeleidingsband van Bob Dylan toen hij elektrisch ging en uh, nummer dat heette The Night They Drove Old Dixie Down uh, ze hadden uh, een roze huis in uh, Woodstock dat heette Big Pink en daarom ook een album Music From Big Pink geweldig ja. album. geweldig. Ja. Steven Stills all of the ladies attending the ball are requested to gain. I'm van uh, Stemmen Stils, was dat? En uh, dat heet de Change Partner. Ik vind het een beetje oneerbaar voorstellen. Hoor. Zo middags <grijgrijp> om uh, even voor twee al partnerruil. Nou. Ja, en we hebben ook weinig keuze op dit moment. Helemaal niet. <grijp> we hebben allemaal geen <grijp> keuze. Er valt niks te ruilen. Nee. nee. nee. nee. Helemaal er, ik... Gewoon niks te ruilen. Maar in ieder geval al wel bedankt, want ik heb dit nummer meteen even op de Spotify gezet. Want ik oh. had, deze had ik nog niet. Oh, daar zag je niet? Nee. Ja, erg. Nou, zal ik jou nog eens even lekker verwennen? Dat heb ik eigenlijk... <laughs> Wil je dat iedereen het weet? Zal ik jou zo even lekker <laughs> Zal ik jou nou eens even lekker verwennen? Oh, dat ga ik doen. Ik ga jou even verwennen. Muzikaal dan, hè? Ja, Muzikaal ja, ja, ga ja, ik jou even verwennen, zo. dit is mijn, favor mijn favoriete nummer. Laatste plaat. Laatste plaat voor vandaag. Voor mij dan. Jij moet nog twee uur. Ik mag toch even weer. Ja. Ik ga lekker de zon in zo. <laughs> Wanderlust, Paul McCartney, speciaal voor Bart. everywhere En zo gaat het om weer. Wanderlust afkomstig uit de film Give My Regards to Broad Street. Een hele leuke film waarvan uh, velen dan vinden dat het eigenlijk niks was. Nou, ik vond het wel ik vond het een hele leuke film trouwens. Toch? Je kan het relaxed gaan zitten kijken naar die film. Ja. ik vond het wel een leuke film. Ja. En vooral de muziek was helemaal goed. Dat gaat. buiten kijken. Een aantal uh, prachtige remakes van onder andere uh, For No One en uh, Here There and Everywhere en dat soort Liedjes die er weer. En yesterday die die al weer opnieuw opnam in die film. Uh, nou, prachtig, leuk gewoon. Maar ja, goed, wij zijn bijvoorbeeld, hè, wij zijn fans van de mandus. Ik ja. ja. vind bijna alles mooi. Hij kan bijna gaan. Ik zou vertellen dat ik zelfs in een van de komende uitzendingen van uh, CFM Klassiek een stuk van Paul McCartney ga draaien. Oh ja? Ja, Welke? Hey. Oh, ja, dan. Uh, pff, ik ben even die titel kwijt. Oh, okay. ja. Zal ik je zo vertellen? Hey. de laatste klassieke composities in ieder geval. Want dat heeft hij ook gedaan. Dus in een van de komende uitzendingen gaan we dat doen. En wij gaan er nu uit. Althans, ik ga eruit. Jij moet nog even. Ik mag nog even. Hou je dat vol of niet? Nou, ik doe mijn best. Loop op het vlees, maar ik doe mijn best. Moet ik nog iemand sturen voor de beademing? Dames, eh, Bart wil even aan de beademing. Dus als u even wat mond-to-mond -mond kunt doen, dames... Dan ja. euh, dat zou heel fijn zijn. Want hij komt een beetje... Nou, dat heb je als je bijna 75 bent. En... Nou ja. Hey, ik vond het ver... hartstikke leuk dat je er was vandaag. Ik vond het wel gezellig. Het is voorbij gevlogen. Ja, dat uh, wel, ja. Mij zult u voorlopig moeten missen. Want dit was mijn laatste uitzending vandaag. Althans, voor de zomerstop. En uh, ik ga er even uit... Tot eh, augustus, eh, 14 augustus of zo die week. Dan eh, ben ik gewoon weer terug, tenminste als het mag. En eh, waar, wij gaan even lekker met zomerstop en ik wens u een hele fijne zomer. En eh, dit programma is tarig op eh, 14 augustus, ja. Dat wou ik zeggen. Goeie zaak. En eh, Bart gaat verder straks met het lusje Ik zou zeggen, nog heel veel plezier. Dat gaat lukken. Dat weet ik zeker. Ja, oké. Okay. Ah, ah. 拜拜。拜拜。<Bye>